De Canadese regering zegt dat ze alles zal doen om de zwager van de verdreven Tunesische dictator Ben Ali uit te leveren. Tunesië heeft om de uitlevering van zakenman en miljardair Hassan Trabelsi gevraagd. Hij zou maandag met een privévliegtuig in Canada zijn aangekomen. De Canadese minister van Buitenlandse Zaken zegt dat criminelen niet welkom zijn... en dat de opsporingsdiensten hun uiterste best doen om Trabelsi te vinden.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 Nachtvluchten Nieuwe Start. Een vijfdelige serie met doordouwers, doeners en durrevals. Een verhelderende kijk op veerkracht bij tegenslagen. Lef na falen, daadkracht versus impassen. En optimisme boven mismoedigheid. Een boeiende zoektocht naar ongekende krachten... waar het einde van de wereld nabij leek. De dappere doorzetter op deze laatste zaterdag... is voormalig top-judoka, orthopedagoog en psycholoog Nienke Klopstra. Nimke Klopstra Dijkman is op 5 april 1973 geboren in Giekerk. Het staat hier in het Fries, maar ik waag me er niet aan. De kleine Nienke boekte succes op de Juromat. Ondanks al het blessureleed dat deze Friesin ten deel viel, was ze maar liefst zesvoudig Nederlands kampioen. en sleepte in 2004 de bronzen plak binnen op het EK. Maar deze slimme meid excelleerde op meerdere vlakken. Diploma's behaalde zij bij het CIOS en de ALO. en ronde ook nog studies af orthopedagogiek en gezondheidszorgpsycholoog werd ze ook nog. Deze moeder van twee kinderen doet het tegenwoordig ietsje rustiger aan. Ze richtte samen met haar man een sportschool op... werkt bij de GGZ in Drenthe... en helpt topsporters om het maximale uit hun talenten te halen. Welkom, Nienke Klopstra-Dijkman. Dankjewel. Uh, misschien wil ik het dan gewoon toch eventjes jou horen <tus> zeggen. De eerste zin van mijn introductie die... Uh, Barbara Albert hier in het uh, Fries <laughs> heeft neergeschreven... maar waar ik me dus als Brabantse echt niet aan waag. Nienke Klopstra-Dijkman is op 5 april 1973 geboren in Giekerk. Hoe, hoe klinkt dat in, de, in het Fries? Nienke Klopstra is op 5 april 1973 geboren in Giekerk. Ja, ik ben blij dat ik het niet geprobeerd <laughs> heb. Dat zou dus uh, echt uh, nog niet in de buurt gekomen zijn. Waar ligt dat precies? Want ik ben het vannacht nog samen met uh, technicus uh, Anne Bakema gaan opzoeken... Want uh, Anne kent Friesland redelijk goed. Uh, we vaart er wel eens doorheen met zijn bootje. En uh, ja, Giekerk, Giekerk, waar ligt dat? Het ligt tussen Leeuwarden en Dokkum in. In Friesland, dus het is een dorpje in het uh, deel. En het ligt eigenlijk een beetje daartussen. Dat is hoe we het meestal een beetje noemen. 9 kilometer ten noordoosten van Leeuwarden, zag ja, ik. Klopt. Ja, klopt. Ja. Ja. Het heeft uh, uh, 2350 uh, inwoners. Jij bent er geboren in 1973... <kwijnt> Hoe ziet dat dorpje er nu uit in vergelijking met, uh, laten we zeggen, rondom die 70 jaren? Ja, er is wel wat veranderd natuurlijk. Er is een nieuwbouw bijgekomen, wat oude gebouwen en huizen die ze hebben weggehaald. Maar voor de rest is eigenlijk de structuur van het dorp is nog gelijk, zoals het was. We hebben een snelweg door het dorp heen lopen, dat is iets apart. Dat is heel apart. Ja, dat is zeker. En dat is ook iets uh, wat heel erg in mijn herinnering zit. Wij waren uh, die kinderen van over de snelweg. Dus niet midden in het centrum van Giekerk, maar net een beetje de buiten. En uh, daar woonden wij. Dus dat betekent dat wij altijd al uh, als jonge kinderen... Uh, ik en mijn broer die anderhalf jaar ouder is, op de fietsjes naar school gingen... en in het begin werden gebracht over die grote weg... en dat later zelf gingen fietsen. Dus ze waren niet degene die dicht bij school woonden... maar die moesten toch altijd wel een, een dikke kilometer eventjes op de fiets. En hoorde je er dan wel echt bij, bij de gemeenschap? Of bleef je altijd dat onthechte gedeelte van, die dorp, in, van dat dorp? In Amsterdam zeggen ze dus, woon je in Amsterdam-Noord, dus boven het ei, hoor je er eigenlijk niet bij? Hoe zat dat daar in Griekenland? Nee, dat was eigenlijk niet zo. Dat gevoel heb ik ook nooit gehad. We hoorden er wel bij. Alleen wat wel lastig was, was bijvoorbeeld... Uh, als je kinderen mee wilde nemen te spelen naar huis... dan, dan was dat lastig, want die grote weg... er waren toch wat ongelukken gebeurd. En er is ook ooit op, uh, op jonge leeftijd... een meisje van 13 jaar verongelukt uit mijn straat. En dat is natuurlijk wel iets dat slaat in als een bom... En ik geloof dat uh, zij net zo oud was als mijn broer... en dat mijn ouders dat ook hadden gezien, zeg maar, en daarbij waren geweest. En die, die ging op dat moment met mijn kleine broertje naar het consultatiebureau. Dat vergeet ik nooit weer. Toen zagen ze de fiets liggen en dat leek op de fiets van mijn broer. En toen waren ze gaan kijken en toen uh, was het dus het uh, buurmeisje, zeg maar. En dat zij, geloof ik, ook naar die ouders toegegaan zijn. Nou, dat was iets vreselijks natuurlijk. Dus die, die weg heeft ook wel iets naars altijd gehouden... En waardoor ook ouders van, van kinderen uit onze klas zoiets hadden van... nou ja, als jullie gaan spelen, dan moeten we jullie brengen. Dus dat was een lastige ja, punt daaraan, zeg maar. Dat we niet in het dorp woonden. En wat ik zelf altijd heel erg heb gemist, dat was... Uh, ik speelde heel veel met uh, mijn nichtje. Die wonen dan eigenlijk naast de school. En die hadden uh, stoepen. Dus we konden stoeprandjes spelen. Dat kon bij ons niet in de straat. Want we hadden geen stoepen. Dan en dat iets... stoeprandje is met een bal tegen die ja, rand de aanbonken? Ja, met een bal tegen de stoep aan. En dat zie ik ons nog heel veel doen. dat ik echt dacht van, goh, waarom hebben wij geen stoep? Waarom wonen wij zo ver weg dat ik dat niet kon doen? En niet met de kinderen uit de klas zeg maar avonds buiten spelen. Want ja, die wonen niet bij ons in de straat. Wij woonden in een, in een straat waar een gedeelte naar Onkerk naar school ging. En een gedeelte ging net naar Giekerk. Dus een beetje zo'n grensgeval. Omdat we ook net buiten... We hoorden nog bij Giekerk, maar we waren ook dicht bij het andere dorp, zeg maar. Onkerk. En uh, mijn twee uh, jongste uh, broertjes, zusje, die zijn naar Onkerk naar school gegaan. En ik en mijn oudste broer gingen naar Giekerk naar school. Dus dat zegt eigenlijk wel genoeg, hè. Dat het beide heel dichtbij was. Maar het was net een keus. Bij, uh, ons hadden... Hadden ze mijn ouders gevraagd, van, goh, willen jullie naar Giekerk naar school komen? Want dan hadden ze voldoende leerlingen om die school te kunnen bouwen. Dus eigenlijk zijn jullie reddend geweest met betrekking tot de school in Giekerk? Dat Gierkerk. weet ik niet in hoeverre dat was. Maar goed, het speelde wel een rol om, om die keus toch te maken. Reddend zijn jullie in ieder geval niet geweest wat betreft de telefooncel. Want daar bleek toch maar iedere keer iets mee aan de hand te zijn in Giekerk. <laughs> ja. En het is namelijk heel bijzonder wanneer je Giekerk intoetst... bij het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid. Dan komt er wel geteld één hit, zoals we dat kunnen noemen. En uh, dat is de berichtgeving uh, van een situatie... rondom de telefooncel met oud en nieuw. Dus we gaan gewoon even... Het is niet jouw eigen geboortedag natuurlijk, 1 januari 1996. Um, toen stond je al pittig op de mat te presteren. Maar we gaan toch heel even luisteren naar dit wereldnieuws... Uh, in Giekerk op 1 januari 1996. De rest van het binnenlandse nieuws had een hoog van gewest tot gewest gehalte. Giekerk, dat ligt in Friesland. Het is de plaats waar de heer Wiegel woont. In Giekerk dus werd met spanning afgewacht... of de enige telefooncel van het dorp de jaarwisseling zou overleven. Het hokje wordt ieder jaar door opgeschoten jongelui met vuurwerk opgeblazen. Het gemeentebestuur wilde dat nu eens voorkomen en had een list bedacht. Iedereen mocht in de cel gratis bellen. Helaas, ook deze keer bleef van de telefooncel alleen een smeulend hoopje over. De heer Maat van Dorpsbelang Giekerk legde uit hoe het hokje voor raddraaiers een gemakkelijk doelwit blijft. Hij staat wat dat betreft uh, precies midden in het centrum. En ja, hij staat daar uh, eigenlijk misschien dan wel wat in de weg. Dus we moeten denk ik voor volgend jaar uh, proberen een andere oplossing te zoeken. Ja, dat was de verslaggeving van 1 januari 1996 in Giekerk. De telefooncel overleefde het niet. Wellicht staat hij er inmiddels ook echt niet meer. Nee, hij is en jij er kunt het je nog herinneren, Nienke Klopstra? Ja, absoluut. Ik weet het zeker nog. En het was ook ieder jaar weer spannend om te kijken... of het weer inderdaad weer was gebeurd. Dat hij was ontploft, of dat de ramen eruit waren gehaald... of eruit geslagen. En wie dat dan had gedaan. En daar kwam je natuurlijk nooit achter. Maar dat was wel een verhaal wat inderdaad lange tijd de dorp doorging. Wereldnieuws. Zegt het iets over, over de gemeenschap en, en het, het gegeven dat mensen zich misschien op de een of andere manier, wanneer het dan eigenlijk een keer op een feestelijke gelegenheid mag, uit de band wilden springen en de rest van het jaar binnen die band gehouden bleven? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ik vind het wel lastig om, om dat te achterhalen hoe dat was. Het was gewoon denk ik ook een beetje doordat er veel publiciteit op afkwam, gelijk al, dat het een keer gebeurd was. En dat men zo hard bezig was om daar restricties aan, uh, aan vast te binden. En dat dan denk ik het juiste een doelwit gaat worden. Dat zie je natuurlijk ook als mensen, als er veel over, over zelfmoord wordt geschreven of in de krant, of dat je daar berichten over hoort. Dan dan één keer gaat dat vaker gebeuren. Dat is een heel ander voorbeeld. Maar het is wel zo, als ergens te veel de aandacht op wordt gevestigd, dan gaat men eh, dat meer aantrekken. En dan gaat er juist wat mee gebeuren. En dan denk ik dat het ja, binnen de jeugd en het pubus zoiets is van. Nou ja, leuke stunt om te kijken of het nog een keer lukt en dat ze er niet achter komen. Dat, want dat was altijd wel. Uh, de spanning daarna, dat was altijd een hele zoektocht. En de politie die pakte iedereen op of die ondervroeg heel veel jonge maar Ze kwamen er nooit achter wie dat had gedaan. Heb je er zelf al eens aan meegedaan? Nee. Of durf nee. je dat niet te zeggen hier, jaren na dato? Ik zou het wel durven nu. <laughs> maar nee, dat, dat was niet iets voor mij om, om dat te gaan doen. Nee. Hoe, hoe was het om, om op te groeien? Inmiddels zijn we erachter. Je hebt dus een oudere broer en een jongere zus en een jongere broer. Dus vier kinderen in totaal. Ja leuk lijkt me tenminste. Een beetje lekker reuring in, in ja. het gezin en in de tent. Hoe, hoe, hoe is het om in, in dat dorp opgegroeid te zijn? Nou ja, voor mijn gevoel uh, denk ik dan gelijk aan het woordje vrijheid. Wij hebben een, uh, een heel fijn huis met veel ruimte daaromheen. Een weiland achter en uh, heel veel speelmogelijkheden. Wat ik vroeger altijd deed, was hutten bouwen, uh, over slootjes heen springen... schommels bouwen aan bomen. Dus dat echt heel avontuurlijk. En uh, ja, dat zie ik gewoon nog voor me op mijn netvlies, hoe ik daar aan het spelen was... En eigenlijk nooit met, met poppen of binnen zat te spelen. Ik had het laatst nog een keer met mijn moeder erover. Dan had ik kinderen mee naar huis om te spelen op woensdagmiddag. En het was dan tv-middag. En dan zaten mijn vriendinnetjes voor de tv. En dan was ik buiten aan het rolschaatsen voor de ramen langs. En dan zwaaien wanneer ze naar buiten kwamen. Want ik wilde eigenlijk alleen maar buiten zijn. Dus ik was een echt buitenkind. En ik had daar eigenlijk alle mogelijkheden voor. En ook een beetje jongensachtig. In, in datgene wat ja. je uitkoos als vermaak. Ja, absoluut. Zat ja. dat er van het begin af aan in... Ja. Ja, dat zat er eigenlijk altijd al in. in, in uh, of op de lagere school uh, deed ik dan mee met de jongens. En ook een aantal meiden nog. En de, gingen we soldaatjes spelen in het bos. Dat vond ik dan leuk en dat was spannend. en uh, Poppen had ik wel, maar als ik dan een pop wilde, dan wilde ik een bruine pop. Dan wilde ik een bruine Barbie of een bruine pop. Ik wilde altijd gewoon iets anders. Maar ik had daar niet echt geduld voor om daar heel veel mee te spelen. Nee, ik was meer iemand die dan buiten bijvoorbeeld een... Uh, een oud bed had staan, wat je kon gebruiken als trampoline. en Die zette ik dan boven zo'n zo greppel. En dan gingen we zaltos maken. En dan ging ik met mijn nichtje, die was ook zo ingesteld... gingen we naar de plaatselijke gymzaal, waar ze dan gymles gaven. Dan gingen we kijken door de ramen wat ze aan het doen waren, wat voor sprongen. En dan gingen wij die uitoefenen. Dan gingen we weer terug naar huis en deden we dat na. En mijn broer had een, een crossfiets... En zij ook. En we hadden buren, die hadden een crossfietsbaan. Daar mochten we dan gebruik van maken, daar mochten we dan ook vrij op spelen. Nou, dat was fantastisch. Want het was echt een crossfietsbaan... zoals die ook op tv eruit zag met die wedstrijdjes. En dan lagen wij achter de bultjes en dan gingen we kijken... over hoeveel mensen we konden springen. Nou ja, dat soort dingen. Heb jij in het verleden later tijdens je carrière als judoka... heb je veel met blessures te maken gekregen? Maar heb je in het verleden, omdat je zo'n doerrakker was... Uh, uh, vaak jezelf verwond of iets gebroken. Want ik kan me voorstellen dat het ja. best wel pittige dingen zijn... die je nu opnoemt, hè? Ja. ja, klopt. Ik had wel regelmatig wat en dan had ik wel gekke dingen. Ik kwam bijvoorbeeld uh, een keer uit school en we gingen naar het zwembad... en ik zwaaide even snel mijn, uh, mijn tas naar beneden op het grasveldje... en dan had je van die uh, bokspringpaaltjes. En hè, toen had ik bijvoorbeeld in één keer mijn duim erin geratst. En dan zat er een stuk uh, splinter onder mijn duimnagel. Nee, dat soort dingen had ik dan weer. En uh, de hele nagel moest eraf. Dus moest ik naar het ziekenhuis om die eraf te laten knippen. En dan had ik een keer uh, mijn arm gebroken, zeg maar... Noordat ik was gevallen, maar dat was dan ook wel met judo, maar ook wel eens met fietsen. Of dat ik tegen een busje of een auto op fietste, omdat ik aan de andere kant aan het kijken was. Dat soort dingen had ik altijd. Mijn schouder geblesseerd. En dat, ja. Even naast het feit dat je zulke uh, leuke activiteiten voor jezelf uitkoos, was je ook dromerig, omdat je nu zegt van ja, keek de andere kant op en dus het ging even mis? Ja, meer omdat ik een doener was, want dan was ik bijvoorbeeld een testje aan het uitrekenen op de fiets wat eigenlijk niet kon. Maar dan deed ik oh, even pen erbij zo, met één hand sturen. En toen zag ik niet dat er een busje aan de kant van de weg stond... dus daar knal ik zo tegenop. Heb je... Dus meer uh, met veel dingen bezig, zeg maar, veel dingen tegelijk, tegelijk. doen. Ja. Ja. Heb, heb, heb je je ouders veel zorgen uh, bezorgd in het verleden? Weet ik eigenlijk niet. Ik denk wel, uh, omdat ik vaak gebles uh, geblesseerd raakte met judo en met, met sporten dan wel dat mijn moeder altijd wel zoiets had van, nou ja, als ze maar heel thuis komt en zo. Of dat ze dan uh, dacht als een telefoontje kwam, oh, er zal weer wat aan de hand zijn. Maar ja, ik denk ook wel dat ze, de, ze gingen er wel heel rustig en makkelijk mee om. En uh, het kwam ook altijd wel weer goed natuurlijk. Ja, je zit hier nu blakend van gezondheid tegenover <laughs> me, dus het is tot Lukkig op heden goed gekomen. <laughs> ja, ja. Wat, wat deden jouw ouders? Mijn vader voor beroep en ja. hij is vrachtwagenchauffeur. Die is nu met een fut sinds een aantal jaren al. En mijn moeder die was thuis voor ons. Die zorgde voor ons en uh, die is uh, op latere leeftijd nog gaan studeren. En uh, die werkt nu in de zorg. Dus toen eigenlijk alle kinderen al uh, groot waren, uit huis waren... heeft ze de studies op kunnen pakken, zeg maar, wat vroeger en voorheen niet kon. Dus uh, ja, dat getuigt natuurlijk ook wel van enorm doorzettingsvermogen. Dat iemand dat op latere leeftijd nog doet. En vroeger waren bij haar die mogelijkheden natuurlijk niet zo als die nu voor ons zijn... Ze heeft op latere leeftijd uh, autorijbewijs gehaald. Mijn moeder was eigenlijk een van de ja, weinige eerste vrouwen... die ging voetballen in een voetbalteam. Zeg maar. Werd dat binnen uh, de, de, de, uh, het, het kleinschalige maatschappijtje... waar jullie in zaten in dat kleinere dorp ook echt geaccepteerd... of vonden ze dat nogal vooruitstrevend? Je bedoelt om te gaan studeren? Of om ja, te om voetballen? te studeren, om te voetballen, om een rijbewijs te gaan halen. Ja, dat was wel apart natuurlijk. Dat was niet uh, iets wat heel gebruikelijk was. Ik denk rijbewijs halen we wel, dat dat wel meeviel. Maar we gaan voetballen? Nee, dat waren echt wel een beetje, denk ik, vooruitstrevende vrouwen... die dat met elkaar hebben besloten om een team te gaan vormen en het te gaan doen. En ik, ik weet nog dat ik uh, daarbij zat. Dat ik dan uh, zaterdagochtend wel eens meeging naar die wedstrijden. Want ik, ik rook die geur nog van het menthol, Wat ze dan in die zakken hadden voor als ze geblesseerd waren of aan de kant kwamen. Maar dat vond ik altijd heel speciaal. Dat ze dan met die doeken om de benen heen gingen. En die geur, dat herinner ik me nog. En toen was ik eigenlijk nog heel erg jong dat ik meeging. Maar ik vond het al fantastisch leuk om bij sport aanwezig te zijn. En die geur heeft je misschien ook wel uitgedaagd... om zelf af en toe een blessure te laten die ontstaan. Die zak wel nooit bij judo. Nee, gebruik ze daar andere dingen dan bij judo... als je een blessure ja, oploopt. Ja, ja, dat is wel... Ja, cold pack, ijs natuurlijk, dat gebruik je. Ja. Op wie lijk je het meest? Even terugkomend op je ouders? Op je vader of op je moeder? Of heb je van beide personen een aantal ingrediënten tot een mooie mix gemaakt? Ja, ik denk van beide toch wel. Mijn moeder is ook wel iemand met, met heel veel doorzettingsvermogen en wel lef. En die wel van nieuwe dingen houdt. En uh, ja, mijn vader is ook wel iemand die heel uh, recht door zee is. En uh, ja, die belangrijk vindt dat je, dat je doet wat je zegt, zeg maar. En, uh, en ook, uh, ja, dat je niet te snel... Uh, de bakken neer gaat zitten als je ergens voor staat, dan moet je het doen. Dat een beetje. En, en, en niet klagen. Dat heb ik ook wel, uh, ja. En Met de papleper ingegoten, ja. gekregen. Ja, ja. Ja, als er iets was op school uh, of dat we ergens uh, niet tevreden over waren... Was iets van, nou ja, dan, uh, of we straf hadden gekregen, dan hadden we dat vast wel verdiend. En dan uh, hadden we het wel nagemaakt. En, uh, de, ze kwamen niet op school om te klagen. zo van uh, Wat is er met mijn kind of dit of wat. Nee, we moesten ook daar een beetje zelf onze boontjes in doppen. En was er dan naast die, die uh, laten we zeggen daadkracht die je ouders dus, dus eigenlijk als voorbeeld gaven. Hè? Dus doordouwen, uh, pittig zijn. Was er dan ook ruimte om, om je kwetsbaarheid te laten zien? Of om je zwakke moment te laten zien? Want ik snap heel goed dat je als ouder zijnde je kind wil weerbaar maken. Ja. Maar daarnaast de ruimte voor de emotie, het, het, het, het, het, de kwetsbaarheid. Ja, dat was er wel. Maar... <coughs> uh, niet voor de hand liggen natuurlijk. Eerst altijd doorzetten en sterk zijn. En dan daarna, als ik er keer iets was, of de, ja, dan was er wel uh, de ruimte om de emoties te kunnen laten tonen. Of te worden getroost. Dat absoluut wel. En het is grappig dat je dat nu zegt. Want ik maak dat nu natuurlijk heel erg mee in, in mijn eigen leventje. Nu je kinderen aan het opvoeden bent, heb je zo'n spiegel voor je. Dat je denkt van, uh, hoe doe ik dat eigenlijk? Of dat je merkt, uh, nou, dat kindertjes, ik heb twee jongetjes dan zo erg aan je gaan hangen. En oh mama, ik vind je zo lief. En als er iets is dat ze gelijk met de armpjes naar je toe gaan om te troosten. Toen dacht ik laat hoe was dat vroeger bij mij? Ja, dat was ook altijd dat mijn moeder dan voor me klaar stond... en dat ze er gelijk was als er iets aan de hand was. En uh, nou, eventjes troosten en dan weer uh, wat uh, troostende woorden. En weet je, dat blijft altijd nog. Als er iets aan de hand is of er gebeurt iets met je... bel je altijd als eerste je moeder op. Dat vind ik iets dat is wel, wel heel grappig omdat dat goed voelt natuurlijk. Want ik weet ook vanuit mijn werk dat het niet altijd zo is. Uh, in, in de GGZ maak je natuurlijk heel veel vreselijke verhalen en, en dingen mee van cliënten. Mensen waarvan je ziet uh, ja, hoe ze zijn opgevoed. Dat dat natuurlijk uh, wel de nodige scherven met zich meebrengt in het latere leven. En dan denk ik voor mezelf, oh ja, dat, dat was bij ons altijd wel heel, heel warm. Dat was heel warm thuis. Mijn moeder was ook altijd iemand die met het kopje thee klaar stond. Mijn vader werkte dan natuurlijk overdag en die was dan s'avonds weer thuis. Maar er was altijd ook gezelligheid en ook wel ruimte voor als je ergens uh, verdriet over had, zeg maar. Ja, dat wel. Hoe groot is eigenlijk het contrast uh, met het gezin waar jij in geboren bent... en de moeder die klaar zit met het kopje thee en jijzelf. Want je hebt nu inderdaad twee zoontjes, relatief jong nog. Uh, je hebt een drukbezet leven, ook al zeggen wij dan in onze aankondiging... Uh, Nienke Klopstra doet het nu iets rustiger aan. Maar volgens mij valt het tegen twee dagen inderdaad bij GGZ. Dan werk je ook nog in de sportschool mee uh, van je man. Uh, je bent bij verschillende andere dingen betrokken... Dan is die situatie natuurlijk binnen het gezin... Uh, waar jij nu verantwoordelijk voor bent, heel anders. Hoe groot is dat contrast? Ja, dat is zeker anders. Kijk, mijn moeder werkte natuurlijk niet toen wij uh, nog klein waren. Dus die was eigenlijk altijd thuis en die was er altijd voor ons. En ik werk dan inderdaad drie dagen. Dat is wel anders, want ik merk wel als de kinderen dan... die gaan twee dagen naar de kres. En uh, mijn man Martijn die is dan ook één dag thuis met de kinderen... Maar als ze me dan bijvoorbeeld die drie dagen niet zoveel hebben gezien... dan is het donderdag ook echt wel dat ze heel erg aan me hangen... en dat je dat wel merkt dat ze je gemist hebben. Of s'avonds, als ik ze dan ophaal van de kres natuurlijk... dat ik dan ook wel echt denk van, oh, even nog een lang momentje. Dat is wel een verschil met hoe de opvoeding van mij was natuurlijk. Uh, dan was je moeder was altijd beschikbaar. En nu zijn er meerdere andere mensen die ook in hun leven zijn en beschikbaar zijn. En mijn ouders hebben ook uh, eerste jaar, zijn ze veel geweest... en die zijn nog regelmatig wel uh, dat ze op de kindjes passen. En mijn schoonouders ook wel, dus er zijn veel meer mensen in hun leven die zich daar een beetje ja ook om bekommeren. Zeg maar dat was voor ons minder. Het waren toch meer je ouders en je open en oma die er heel veel waren, en nu zijn het ook andere verzorgers op de kres. Maar ja, het is een groot verschil. Voel je wel en, schuldig nee, over op, op nee. momenten dat je misschien net even niet de tijd eraan kunt besteden die je nodig hebt. En je voelt je soms schuldig omdat je niet meer alles kan doen zoals je dat voorheen deed. En dat je dan soms niet altijd even relaxed bent. Hè? Dat je een beetje soms geleefd wordt. Dat is lastig. Want dan denk je, oh ja, dan ben ik even ook geen leuke moeder als ik geen geduld heb. Dan ben ik even iets te snel boos. Of dan uh, geef ik even een schreeuw. Wat ik eigenlijk helemaal niet wil. Maar het gebeurt dan. Maar aan de andere kant is het wel zo dat ik denk van... Uh, of het nou echt per definitie dan minder goed is voor kinderen... als je niet altijd bent, kan ik ook niet echt zeggen. Want ik weet voor mezelf, en dat is ook een beetje van deze tijd... als ik niet zou werken en alleen maar hele dagen thuis zou zijn... zou ik denk ik ook geen leuke moeder zijn. Want dan, dan kan ben je ik mijn niet... ei niet kwijt. Ja. En dan ben ik alleen maar daarmee bezig. Terwijl ik nu eigenlijk veel leuker kan zijn... omdat ik en mijn eigen dingen doe... en ik dan thuis ben, vrij ben en totaal voor hun beschikbaar ben. En misschien is het ook wel inspirerend, <tus> he, datgene wat jij allemaal doet uh, om, ja. om dat ook uit te dragen. ook. Ja. Kijk, ik weet dat mijn moeder ook wel graag gewerkt zou hebben... maar die tijd was toen niet zo en ze had natuurlijk meer, meer kinderen. Maar uh, dat ze daarna nog eens gaan studeren, dat is natuurlijk, zegt ook wel wat. Dat je het toch leuk vindt om te werken en ook wel iets voor jezelf te doen. En in deze tijd zijn die mogelijkheden gewoon veel beter. Alleen vindt ze altijd lang nog niet goed genoeg voor vrouwen. Ik bedoel, het feit dat ik toch ook uh, op de duur moest nadenken... om te stoppen met topsport, dat is ook vanwege je leeftijd... omdat je graag toch wel moeder wil worden. En je, je helemaal niet weet of dat ooit voor jou mogelijk is... en of dat kan natuurlijk. Was dat één van... De overwegingen, want een andere overweging was natuurlijk heel duidelijk dat je zoveel tegen blessure leed bent aangelopen. Dat er op een gegeven moment vrijwel geen andere mogelijkheid meer was. Dan zeggen. Nu stoppen we er maar eens mee. Want het lijf wil niet meer. Ja, dat was eigenlijk wel, wel beide redenen. Natuurlijk, in eerste instantie was het gewoon mijn lichaam. Die eigenlijk nee zei. En uh, ja, die ernstige knieblessure die ik dan ooit heb gekregen in Oostenrijk. Nou, die staat natuurlijk ook op mijn netvlies uh, gegraveerd. Wat daar gebeurde, dat ik echt dacht op dat moment: ik ben mijn onderbeen kwijt. Zo'n gevoel heb ik ook gehad. En ik heb daar ook nog uh, ja, wel nachtenlang nachtmerries over gehad. Dat ik dacht van dat mijn been eraf was. Hoe ging zeg maar. dat? Hoe, ging dat? Hoe, hoe werd die blessure veroorzaakt? <tus> Ik had net uh, het Olympische traject gehad in 2004. En dat was eigenlijk een heel zwaar jaar geweest voor mij. Dat was voor het eerste jaar dat ik een seizoen kon judoën... zonder blessures. Dus dat was eigenlijk al fantastisch... dat ik een keer niet een EK of, of een WK miste. Want dat had ik daarvoor eigenlijk ieder jaar al gehad. Ik heb Van de acht jaar topsport dat ik heb gedaan... ben ik denk ik wel meer dan de helft geblesseerd geweest. Dus dat is gewoon echt veel. En elke keer die strijd om weer terug te komen en weer opnieuw te beginnen, dat was lastig. Toen had ik die Olympische cyclus gehad, nou, net niet de Olympische Spelen gehaald. Wat natuurlijk uh, ja, ook heel erg dubbel was. Het was mijn hoogste prestatie op dat EK. Maar daarnaast had ik niet de Spelen gehaald waar ik zo heel graag naartoe wilde. Want dan had je zilver moeten halen in plaats van brons ja, bij die EK? Ja, ja, had ik in de finale moeten staan. En uh, dat was dus net, uh, ik was nummer zes geloof ik op de Europese ranking. En de eerste vijf gaan er naartoe. En ik had in een cyclus daarvoor, voor 2000, had ik mijn eerste WK gejudo'd. Daar had ik het onderweg nog met mijn zusje over, dat het eigenlijk een van mijn mooiste wedstrijden was in Birmingham, in Engeland. Daar zijn mijn ouders toen naartoe gereisd. Die hebben er ook een heel fantastisch reisje van gemaakt. Mijn zusje was mee en mijn oom en tante. Daar hadden ze de Friese vlag meegenomen. Dus in die hele grote megazaal, daar was een heel klein plekje met die Friese vlag daar. En dat voelde zo geweldig, dat er iets van thuis mee was gekomen. En voor hun was het heel spannend, want ze waren met Ouder gekomen, dus moesten aan de andere kant van de weg rijden en nou, geweldig, die hebben ook zo'n lol gehad. En dat deed mij ook gewoon zo goed dat er iets leuks nog aan vast zat. En ik weet nog dat ik echt dacht van wat fantastisch dat ik hier mag staan. En dat die klaar stond voor die mat. En toen zag ik dat grote scherm met in één keer... dacht, hé, hey, wie is dat? Het was mijn eigen hoofd daarop. Nou, dat was zo fantastisch. En ik weet nog, die coach die ik op dat moment had... dat hij echt dacht van, nou, dit gaat niet goed. Ze is veel te veel afgeleid. Ik was met hele andere dingen bezig. Maar voor mij was dat heel goed, want ik was echt super relaxed. En dat was één van de weinig toernooien dat het gewoon zo goed ging. En uh, ik werd eigenlijk gedeeld de achtste op het WK. En de eerste zeven kregen een ticket voor de spelen. Dus toen plaste ik eigenlijk net ernaast, zeg maar. En we hadden in de, de weg ernaartoe met de andere sporters nog gesproken over... nou, hoe gaat dat dan? En wanneer word je dan geplaatst voor de Spelen? Nou, de eerste zeven. en gooi je zal dan toch die negende plek hebben, hè? Want het is gedeelde acht, dus het wordt dan negen genoemd. Ik zei, die zal je me hebben, zeg. Dat is een lullige plek. Nou, die nam ik dus mee naar huis. En degene die dus ook negende werd, zeg maar, een meisje uit Finland... die kreeg de wildkaart voor de Spelen, want ja... Uh, Finland hebben toch minder sporters dan Nederlanders. Dus ik zou ook nooit uh, zeg maar, uh, die wildkaart kunnen krijgen. Dus dat was toen heel erg lastig. Maar het was zo'n fantastische wedstrijd. En daarna dus die uh, cyclus gemaakt waar we het over hadden na die Spelen. En ontzettend vermoeid geweest daarna in die periode. Toch gedacht, ik willen nog een cyclus aan, aan vast uh, maken. Toch probeerde 2008 te halen. En toen in januari 2005 gingen we naar de trainingstage in Mietensiel, wat we elk jaar deden in Oostenrijk. En daar op de allereerste training, nou, ik denk dat het mijn tweede wedstrijdje was. Ik had de eerste wedstrijdje gemaakt, tweede wedstrijd tegen een Pools meisje. En uh, mijn bondscoach Marjolein van Unen stond erbij te coachen. En uh, dat ging eigenlijk heel erg goed. Maar dat meisje raakte steeds meer gefrustreerd. En uh, dat ik gewoon, ja, mijn worpen kon maken, zeg maar. Dat ze iedere keer op de rug ging. En op een gegeven moment uh, zette ze zoveel kracht in. Er was ook een judoka die wel wat zwaarder was dan mij... En uh, ik maakte een harigosje, dus ik stond op één been. Dan zwaai je met andere been, probeer je haar op te zwaaien. Ik had haar vast. En het standbeen wat nog op de grond stond... daar ging ze achter hangen met haar volle gewicht. Waardoor eigenlijk mijn uh, onderbeen gewoon naar voren schoot... los van mijn bovenbeen. En het was echt een krak, alsof er een hele dikke tak van een boom afschoot. Nou, en op dat moment lag ik op de grond te krijzen. Want ik had zo'n oerkreet gemaakt... dat mijn man, die stond aan de andere kant van de mat... die dacht, was dat voor iemand een of andere rus in die zo schreeuwt? En uh, dat bleek dus ik te zijn, van hier. Helemaal niks herkende in die stem. Nou, dat was natuurlijk een vreselijk moment. Hij was snel bij ik naar het ziekenhuis en toen dacht ze voorste kruisband, en toen wisten ze het niet zeker. Toen ben ik daar nog een paar dagen ben ik daar nog geweest, zeg maar, om, vanwege dat ik niet gelijk vervoerd kon worden. Toen zijn we naar huis gegaan in Groningen, naar het UMCG, naar het ziekenhuis. En toen bleek dat het de achterste kruisband was, dus niet de voorste. Dat was eigenlijk minder, want ja, achterste kruisband gebeurt niet zo vaak. Dat zie je alleen bij auto-ongelukken of motorongelukken. En om die te herstellen, dat is vrij lastig. Dus die prognose was niet zo gunstig om te opereren. En dat was eigenlijk, ja, we hebben me aangeraden om dat niet te doen. En een voorste kruisband is niet zo'n probleem. Daar ben je eigenlijk wel weer snel mee terug heb je toch volgens mij 90% of 95% uh, ja, kans op een goed herstel. Dat was nou, voor mij dus, dus een ander verhaal. Ja, dan komt er dus een moment waarop je... Nou ja, op basis van meerdere overwegingen dus... maar er komt dus een moment waarop je gewoon moet zeggen... het houdt hier op. Ja. Ja. Hoe is het om die beslissing te moeten nemen? Hoe doe je dat? Want je bent dus inderdaad een doordouwer en een doorbijter. Je hebt dat ook van huis uit meegekregen. Een, een, een beetje een Friesen uh, staander <lacht> zullen we maar zeggen. Ja. Hoe doe je dat dan? Ja, dat was ontzettend moeilijk, want op dat moment werd er, werd er voor mij beslist... dat ik moest stoppen. De medici, de sportarts, hadden gezegd van... Nou, Ninki, kun je niet meer met judoen En toen had ik zoiets van... Nou, jongens, iedereen kan zeggen wat hij wil, maar dat bepaal ik zelf wel. Ik bepaal mijn moment om te stoppen, en dat is nog niet nu. Ook al zal het een wedstrijd zijn om gewoon weer terug te komen... want mijn been moet weer goed en ik moet weer kunnen functioneren. En dat zien we dan wel weer verder... Dus toen, uh, het was heel lastig hoor, want ik had echt hele moeilijke momenten. Nou ja, daar kan Martijn natuurlijk over meepraten. Want ik was echt, uh, denk ik, meer dan de helft van de tijd uh, deprie dan dat ik gezellig was. Want uh, dan zat ik weer te huilen en had ik weer pijn. Want ik kon eigenlijk ook heel slecht lopen en ik liep een half jaar lang met een brees om. Want ik heb echt heel veel speling in mijn knie. Dus mijn onderbeen zakt gewoon twee centimeter naar beneden als ik slaap, in de slaaphouding ligt. Dus je wordt iedere keer met pijn wakker. Dus ik sliep ook heel slecht. Toen ben ik heel veel gaan revalideren. Toen had hij ook gezegd: van nou ja, ik denk dat het beter is toch dat je gaat stoppen. En uh, ik had nog steeds iets van nou, we, we zien het wel. Ik denk ook wel dat het misschien wel moet, maar ik ga gewoon kijken wat ik eruit kan halen. En in mijn hoofd had ik al lang het plannetje van nou, ik sta ooit weer op die mat. Hoe dan ook, dat zien we dan wel weer. En toen ben ik teruggekomen. Ik heb een jaar keihard gerevalideerd. Ik ben bij de sportarts Peter Vergouwen geweest. Echt een. een prachtman is dat, die zo goed met sporters omgaat... en echt uh, nou goed kan zeggen of iets nou vertrouwd is of niet. Dus in hem had ik ook alle vertrouwen. Dus ik heb testen gedaan en na uh, een jaar kwam ik weer terug. Hij zei, als die krachttest van jou goed is, dan mag je van mij weer op de mat. Als het niet zo is, Nienke, dan is het gewoon niet verstandig, moet je het niet doen. En daar had ik ook alle vertrouwen in. Dus ik ben heel veel gaan revalideren. Martijn heeft me daarin heel veel ondersteund. En toen kwam ik terug en uh, ja, toen was die test was gewoon heel erg goed. Ik had weinig krachtverlies. Ik had zo goed mijn been getraind en zo sterk... dat Peter Vrouwen zei, natuurlijk ja, blijf je een, een risico houden. Altijd met die knie. Maar ja, ik kan niet zeggen dat je het niet mag proberen. Het is natuurlijk je eigen keuze, maar voor mij mag je het wel proberen. En is het dan zo in <coughs> judosport dat men zo uh, vals is... dat men weet van die blessure van een aantal jaren geleden... en op het moment dat dan een tegenstander tegenover je staat... denkt, zo, dat is haar zwakke plek... En daar ga ik voor? Die heb je er zeker bij. Ja, absoluut. En daar was ik ook best wel bang voor. Ja, Dus ik had ook wel eens de neiging om... Uh, als ik op een trainingstrijdje was... even de brace aan mijn andere been te doen. Om mensen af te leiden. Om te kijken of ze daarop reageerden. Maar over het algemeen heb ik daar niet veel last van gehad. Want het is niet zo dat de meeste sporters zo zijn. Dat deed je zelf ook niet. Kijk, als het in de heets van de strijd is... en het is een belangrijk moment om te plaatsen of wat ook maar... en je weet dat iemand een zwakke plek heeft op de linkerschouder... dan zou ik er wel eventjes een harde tik op gaan uitdelen... voor ik die pakking ga pakken. Dat is wel wat er een beetje bij hoort, wat je wel doet. Maar het is niet zo dat je op iemand zijn knie continu... in een trainingstage of dat soort dingen op gaat letten. Kijk, in een wedstrijd dan gaat iedereen er gewoon voor. Dan is het niet dat je bewust ermee bezig bent, maar dat kan wel gebeuren. Je pakt de vijand op zijn zwakke punten? Ja. Er moest nog steeds een operatie volgen. Ja, ja ik heb een kijkoperatie gehad. Ik heb nog nooit een reconstructie gehad, nog steeds niet. Dus die staat nog wel op de planning, op de lijst. En uh, ik, heb, uh, ik ben dus teruggekomen, ik had me toen geplaatst. De eerste World Cup toernooi wat ik toen draaide, haalde ik een medaille, heb ik me geplaatst voor het EK. Nou, daar was ik echt tevreden mee en ik was zoveel beter aan het judoen dan daarvoor. Dat ik echt dacht, oh, die stijgende lijn. Na mijn EK, die kon ik toen pas een beetje doorzetten. Ik denk van, goh, en dan word ik straks een wat oudere Judoka. Nou ja, dan heb je wat meer kans, meer ervaring natuurlijk. Om toch te proberen die cyclus beter nog door te komen en hoger te eindigen. Dus ik had weer vertrouwen, maar ik had natuurlijk een trainingsachterstand. Ik had ja, heel veel uh, trainingstages gemist. En uh, eigenlijk een jaar niet. Natuurlijk fanatiek daar uh, op die bovenste ladder gestaan. Op de topniveau. En dat merkte ik wel. En op trainingstages ging het goed. Maar op het EK had ik toch weer een beetje angst. En ik had gejudo'd op een uh, andere mat. Op een puzzelmat. In Italië. Dat was dan mijn een tweede. Puzzelmat? Ja, een puzzelmat? Ja, ik noem dat een, een puzzelmat. Het is ook een puzzelmat. Die legt ze in elkaar. En dat zijn stroeve matjes. Dat zijn andere judomatten dan je normaliter hebt, zeg maar. En uh, dat betekende dus. Dat is een risico als je daarop gaat judo. Want ja, je onderbeen blijft dan wel eens staan. staan. Je knie gaat ja. makkelijker draaien. Dus dat vond ik dood eng. En op dat moment uh, kwam die angst weer terug van mijn been. Dat ik echt merkte van, oh jee, dit ga ik gewoon niet, uh, niet goed kunnen doen. En toen kwam die angst terug. En ook zo van, ja, en wat als er wat gebeurt dat ik nooit kan lopen meer. En toen hadden Martijn en ik al plannen om te gaan trouwen. Dus Hoe dat, heb je Martijn eigenlijk leren kennen? Daar hebben wij het nog helemaal niet over gehad. Die manier die dan die komt zomaar he? dat gesprek <laughs> binnensluipen. En die ja. weet alles van mij. En die denkt dat hij een rusin hoort schreeuwen op een mat wanneer mijn knie breekt. Maar dat blijkt ik zelf te zijn. Maar hoe heb je die Martijn leren kennen? Ja, op de judomat heb ik die leren Gewoon kennen. Gewoon op de mat, ja. Ja, bij de mattenkloppers. Daar hebben we allebei uh, gejudo'd. Toen ik naar Groningen ging uh, om te studeren. En daar samen woonde met mijn vriendin, Francisca. In een studentenhuis zijn we daar samen gaan judoën. En toen kwam ik dan Martijn tegen die daar ook is gaan trainen zeg maar. Zo hebben we elkaar eigenlijk ontmoet en uh, we hadden een keer een feestje met de judokas. Nou ja, natuurlijk ben je dan meer met de sporters. Als je feestjes hebt met elkaar op een avond en uh, toen was hij klaar met het sios, ja, ze hadden diploma gehaald met nog een vriend en nog een uh, vriendin hadden ze een feestje. En op die avond is eigenlijk de klik gevallen bij ons. Het sios en... heb jij overigens ook nog uh, ja. netjes doorlopen. Ja. ja, de klikgevallen. Je, je herkent heel veel in elkaar met betrekking tot het sportieve leven. Herken je ook heel veel in elkaar met betrekking tot datgene wat je daar allemaal voor moet laten? Ja, absoluut. Ja, Martijn is echt een, uh, een autodidact. Die heeft zichzelf heel veel getraind. Die had wel, wel trainers vroeger, maar die uh, ging eigenlijk ook heel uh, erg veel zelf op het pad. Die werd er ook wel in gestimuleerd en die trainde eigenlijk veel te veel. Die zat als het ware dag en nacht. Nou, dan was hij op de mat of onder de ijzers. En dat was ook een hele sterke judoka. Maar die uh, uh, heeft eigenlijk zoveel getraind ook, dat hij zichzelf daarin ook wel tegenkwam op de duur. En ook blessures had. En die moest eigenlijk vanwege blessures stoppen. Die had eigenlijk heel vaak zijn schouder uit de kom. En dat gebeurde dan zelfs een keertje s'nachts. Dat we in bed lagen en dat hij schreeuwend liep dat zijn schouder uit te komen was. En nou, dat, dat was ook niet te doen. Hij is daar ook een aantal malen, malen aan geopereerd. Maar die kon ook eigenlijk daardoor geen wedstrijden meer judoen. Maar hoe gezellig is dat dan eigenlijk, twee judokers bij elkaar? Want het is niet uit eten, het, is, het zijn geen stapavonden, het is geen disco... het is niet uh, vlieren, fluiten en, uh, en, en, en veel drinken. Nee. Je moet heel veel voor die sport opgeven, je moet op een bepaald gewicht blijven. Hoe gezellig is het dan? Ja, best wel gezellig. Kijk, je hebt veel raakvlakken, omdat je beide in de sport zit natuurlijk. Je kent het. wij kennen ook beide die gedrevenheid. En we zijn beide heel erg ambitieus en, en, en creatief in het denken. maar Martijn is dat nog meer dan ik. En uh, vandaar ook dat hij zoveel plannen altijd heeft. Maar ze op de duur, ja, hij kan ze niet allemaal uitwerken. Maar het, het grootste gedeelte wel, zeg maar. Uh, in de periode dat ik topsport ging bedrijven... was hij ook mijn coach, zeg maar, en, en, en trainer samen met de bondscoach, en was hij niet meer fanatiek wedstrijd judoka. Hij was al vrij vroeg gaan trainen op jonge leeftijd al, omdat hij al eerder met zijn blessures kampte, en hij moest uh, na het CEO's nou, geld verdienen, boterham verdienen. Dus hij is eigenlijk al heel jong gestart met judo lesgeven. Hij uh, noemt zichzelf altijd, uh, ja, ik was een rondreizend circus, dat was hij ook eigenlijk. Hij had een bus, en een kar, hij had een judomatten gekocht met zijn vader, en uh, nou, dan ging hij naar allerlei dorpjes, en dan ging hij dan uh, judomatten neerleggen, ging hij lesgeven. En zo kwam eigenlijk Martijn aan zijn boterham op de duur. Het werd steeds groter en groter. En toen ik uh, bij de mattenkloppers judode... ben ik ook een tijdje geblesseerd geweest. Ik heb ooit nog een wiples gehad, was ik een tijd eruit. Daarna ontmoet ik Martijn. Toen had Martijn die schouderblessures gehad. En toen hadden we al een relatie. En toen hadden we zoiets van, nou, ik zou eigenlijk ooit wel... Toch nog wat verder willen in het judo. En ik bleef altijd een beetje op het nationaal niveau hangen. Dat ik derde werd of vijfde. Maar altijd ja, zes niet. keer kampioen ook hè, in Nederland. Ja. Laten we dat even niet toen... vergeten, de Klopstra. Ja, dat klopt. Het kwam in 98. Toen hadden we eigenlijk samen zoiets van nou, in die min 48 kilo. Want ik was geen min 48 judoka, maar min 52. Ja, daar zijn wel wat mogelijkheden in Nederland. Er zijn niet heel veel judokers in. En als je zo op die manier eigenlijk bij de top kan komen... en dan internationaal gaan judo, dan heb je misschien nog kans. In de min 52 zat altijd Jessica Gal. Nou, daar kwam ook niemand omheen... En, maar dan uh, moet je dus van, van die min 52 moet je ineens gaan afvallen. Ja. Terwijl je spiermassa moet blijven behouden. Dat is namelijk een aardige vraag van onze Radio 1 collega uh, Marius Maurits. Die wilde heel graag weten hoe blijf je op dat gewicht dan? Ja. Want min 48 vind ik wel heel weinig. Weet ja, het ook, hè? Een beetje een helemaal voor, voor Nederlands begrippen. Hè? Want het min 48 kilo, in, in Nederland zijn we dan toch wel vrij groot qua ja. lengte. Maar hoe doe je, dus je dat? Je hoe werk je daaraan? Heel hard trainen, heel veel trainen, heel uitgebalanceerd eten. En eigenlijk uh, heel goed in een strak programma bivakeren, zeg maar. En dat heb ik samen uh, met Martijn hebben we dat besloten. Toen, zover zou het wat zijn. Ik ben uitgenodigd door de Eurobond naar een toernooi in Sardinië. Dat is ook nog een leuk verhaal. Want ik had net een baan bij de GGZ uh, na mijn ALO-studie. Als sportlerares. Academie Lichamelijke Opvoeding. Ja. ALO, ja. En... Uh, toen ging ik aan het werk, voor 16 uur in die forensische kliniek. Nou, dat, dat was fantastisch, die baan. Maar toen kreeg ik ook de kans om mee te gaan naar een toernooi in Sardinië. En het was mijn eerste weekend dat ik moest werken daar, bij mijn nieuwe baan. Nou ja, dat kon ik eigenlijk niet verkopen natuurlijk. Maar ik had fiets ik kan die andere kant ook niet laten lopen. Nou, en ik ben wel altijd iemand van de mogelijkheden. Dus zoeken uh, wat ik toch kan proberen om eruit te slepen. Van waar een wil is, daar is een weg natuurlijk. Dus ik heb toen toch uh, iemand kunnen charteren om mijn lessen over te nemen. Op, uh, bij die nieuwe baan, zeg maar, op de FPK. Dat is nu ook een hele goede vriend van ons geworden, Johan Kiever. En uh, dat is eigenlijk, ja, geweldig natuurlijk dat dat zo gelopen is. Die heeft mijn lessen overgenomen. Ik ben naar Sardinië gegaan. In de min 52 eurot En uh, nou, dat ging eigenlijk uh, helemaal niet. Wel een heel goed gesprek gehad met de bondscoach. En ook dat we uh, aan het denken waren over de min 48. En uh, nou, zij vond het eigenlijk wel een goed idee, een goede kans. En uh, heeft toen ook gezegd van, nou, we moeten dat gewoon gaan doen. En toen zijn we dat eigenlijk gaan starten. Dus toen ben ik met dieet bezig gegaan. Dus afvallen. Goed kijken wat eet ik nog. Hoe houd ik mijn spiermassa op peil? Nou, dan moet je heel goed kijken naar de eiwitten en de koolhydraten. Maar in principe is het belangrijk dat je dus aftraint op vet. Vetmassa. En dat je niet te veel gaat doen ja, Het is altijd zoeken naar die balans. En dat is altijd moeilijk geweest en ook gebleven. Want je zit op het randje. Ja, Ik hoor jou net ook letterlijk zeggen uh, een strak programma. Ja. Maar, maar kan jouw leven ook losgekoppeld worden van dat strakke programma? Dat je gewoon denkt, nou weet je wat Nienke Klopstra. Uh, loslaten, lekker even over uh, de grenzen heen gaan wat betreft... Uh, uh, ja, de, de, de losbollerigheid, et cetera. Ja. Ik zie je wel glanzen nu ja. vanuit de ogen. <laughs> dat kan ik zeker. Want ik hou ook wel van gekte en eventjes los zijn, absoluut. Ik bedoel, uh, feestjes, Er zit ook zoveel discipline in steeds. Ja, maar. absoluut. Alleen het is uh, natuurlijk prioriteiten. Kijk, ik heb het aan de ene kant het voordeel gehad... dat ik een late topsporter was. Ik was pas 23 jaar toen ik Nederlands kampioen werd. En de meesten zijn natuurlijk al veel jonger... hebben een talentencircuit meegemaakt... op jonge leeftijd al gepresteerd. Dat had ik niet. Ik presteerde wel... Maar dat was een beetje binnen Friesland. En toen gingen we wat verder. Wel in Nederland. We gingen wel eens naar Duitsland met onze trainers. En uh, dat werd ook wel gestimuleerd. Maar later pas, na het SIOS... toen ik naar Groningen ging, daar ging ik trainen... ging ik verder de grenzen over. Uh, meer internationale toernooien draaien. Pas toen ik bij de Jurebond kwam... Nederlands kampioen werd werd ik uitgenodigd... voor het internationaal circuit. En dat was 1998 voor het eerst mijn Nederlandse titel. Dus in 1999 ging ik pas op pad. Ik had daarvoor eigenlijk wel mijn leven gehad van uitgaan... alle dingen doen, vrijheid was er wel. En ik was ook wel die gedisciplineerde sporter toen ook wel. Maar ik had ook periodes in december, dan maakte het niet uit... dan had je geen wedstrijden, nou dan kon je losgaan. En dan kon je wel wat drinken. En dan deed ik dat ook gerust. En dan toch op een bepaald moment ben je dus heel fysiek bezig... en heel erg met de training en de sport en de topsport... toch heb je daarnaast besloten om er ook nog eens even een pittige studie achteraan te gooien... en iets meer met de, de, de, nog meer met de geest eigenlijk bezig te gaan. Ja. Forensische psychiatrie? Ja. En daar werk je nu ook in. Ik Twee werk... dagen bij GGZ in Drenthe? Ja, klopt. Bij de ambulante poli, op de AFP is dat dan. Ambulante forensische poli werk ik nu. Ik werkte voorheen in de kliniek, daar ben ik dan begonnen. En uh, na mijn gz opleiding ben ik naar uh, de AFP gegaan. Ambulante, Daar werk ik nu inderdaad nog twee dagen. En ik heb eigenlijk altijd gestudeerd naast mijn topsport. Dus net wat ik al zei, ik was op latere leeftijd pas met topsport bezig. Nou, het heeft voordelen, het heeft ook nadelen natuurlijk. En was ik eerder, dan had ik misschien toch meer kunnen presteren, hoger kunnen eindigen. Aan de andere kant, dan had ik al mijn studies denk ik niet gehad. Dus ik heb eigenlijk een combi gemaakt. En ja, ik ben ook iemand die eigenlijk altijd alles wil. Goed kan niet altijd. Die blessures hebben me wel heel veel gekost natuurlijk. En dat heeft ook te maken met dat mijn balans niet altijd juist was. Arbeidsrustverhouding. Ik werkte, ik studeerde en ik deed aan topsport. En dat was natuurlijk heel erg veel. Als ik nu terugkijk dan denk ik, hoe heb ik dat allemaal gedaan? heb ik dat geflikt? Ja, dat snap ik soms ook niet. Maar als je in zo'n mode zit, dan doe je en je gaat. En net wat je dan ook zegt, zo'n strak programma... dat lukt als je zo volhardend bent, als je die eigenschappen hebt. En ik ben ook wel perfectionistisch, ik moet het dan ook goed doen. Maar als er een periode was dat je het kon laten gaan en dat er rust was... dan deed je dat ook gerust en dat was heel belangrijk. Maar omdat ik wat ouder was, kon ik dat ook. Zou ik een jongere sporter zijn, zou dat wel lastiger kunnen zijn. Dan had je te weinig bagage misschien bij je gehad... Yeah. om dat op die manier af ja. te kunnen invullen. Absoluut. O op welke manier ben je in staat om de dingen die je zelf tijdens topsport... en de tegenvallers en, en alles wat daarmee samenhangt... Uh, ervaren hebt, om dat ook mee te nemen in je werk als uh, binnen de forensische psychiatrie bijvoorbeeld... Hè? dus, dus ja. je, je mannetje of je vrouwtje kunnen staan... maar ook vanuit een invoelingsvermogen naar mensen toe met hen omgaan. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk, in de praktijk? Ja, dat neem je natuurlijk heel erg mee. Want wat ik uh, altijd heel erg goed heb, goed heb geleerd... Van, van mijn supervisor Jacob Bettenbroek, daar moet ik altijd aan denken... Uh, ook in mijn werk, wat ik ben, ik ben mijn eigen instrument... He, dus je verkoopt, hoe je doet, hoe je handelt naar je cliënten toe. Dat is wat je zelf bent, ook wat je hebt meegemaakt, wat je hebt meegenomen vanuit het leven. En uh, mensen die je heel erg triggeren of die je boos of naar maken, daar zit ook iets van jezelf in natuurlijk. Je krijgt ook altijd een spiegel daarmee voor. Dat is net als uh, met de kindjes, wat ik in het begin vertelde natuurlijk. Dus nu dan, dan, dan zie je jezelf, dat je denkt, oh jee, zeg ik dat? Ja, dus. <laughs> maar... Je bent je eigen instrument. Ik heb heel erg uh, veel meegenomen doorstellingsvermogen... vanuit natuurlijk mijn eigen sportervaring... En je merkt ook wel dat het wel meewerkt, ook wel in, in de behandeling of therapieën... dat je zelf ook wel wat hebt meegemaakt natuurlijk. En dat je weet dat je ergens moet opkrabbelen. Het is niet altijd te vergelijken met wat de mensen meemaken die tegenover mij zitten... of hebben meegemaakt, dat is altijd wel heel veel narigheid. Ik heb gelukkig een hele gelukkige jeugd gekend en me daarin ook zo goed kunnen ontwikkelen. Maar ik kan me daardoor wel heel goed inleven in wat mensen voelen. En dat je ook soms een periode gewoon heel erg naar kan voelen... wanneer je een lichaamsdeel het niet meer doet... En niet meer wil, zoals jij kan. En dat je dan moet roeien met de riemen die je hebt. Ik heb bijvoorbeeld ook in mijn familie een oom en tante die gehandicapt zijn. Het is echt bewonderenswaardig om te kijken hoe die daarmee omgaan. En, en hoe sterk dat is. Dat is dan, hè, de zus van mijn moeder, dus die heeft dat natuurlijk ook altijd uh, ja, van dichtbij gezien. En wij ook. En die hebben ook twee kinderen. Op dit moment is mijn oom daarvan helaas heel erg ziek. Maar als ik gewoon zie hoe die... Steeds blijft vechten, zeg maar. In het hele moeilijke gevecht. Nou, dat is gewoon fantastisch. Weet je, dan zie je echt gewoon. Ja, ik, ik heb er bijna geen woorden voor dat ik zo knap vind dat mensen dat kunnen doen. In zo'n situatie, dat dat bijna leven na dood is, dat, dat ze dan toch nog zeggen: van kop op en we gaan ervoor. Dat is denk ik ook wel iets wat, wat in de familie zit en wat je daarin heel erg meekrijgt. En dat helpt ook om voor mensen te zijn in mijn werk dan die bijvoorbeeld een naleven achter de rug hebben... van mensen met een psychiatrische stoornis... waarbij het toch bijna is misgegaan. Of waarbij het al is misge misgegaan. Die een delict hebben begaan. Of mensen die het op punt staan om te doen, zeg maar. Die je wil gaan helpen. Uh, dat je toch kan inleven in die mensen... ervoor ze kan zijn. Maar dat je er ook vanuit een persoonlijke relatie bent. Vanuit een persoonlijke sfeer. Dus ik ga altijd naast die mensen staan... en niet tegenover ze staan. Niet met het vingertje, niet het rechter zijn. Rechter spelen. Het gaat niet om feiten. Nee, het gaat om hoe gaat het met jou nu, in het hier en nu, wat kunnen we daaraan doen? En met het judo ga je eigenlijk een beetje hetzelfde doen. We noemen dat ook altijd wel de judo-achtige techniek. Je gaat stoeien met elkaar, je staat naast elkaar. Dat is wat ik ook in mijn werk doe en dat is wat ik daaruit meeneem. En als ik naast de mensen sta, ze kan omarmen, zeg maar, in de arm haken... en we gaan samen dit stuk oplossen, ik ga jou daarbij helpen... ik ben er ook voor jou... Dan maakt het het werk gewoon ook heel erg leuk en fantastisch. En uitdaging. Is het, is het soms um, angstaanjagend om, om inderdaad die plek te kiezen naast iemand te gaan staan? Want ik kan me voorstellen wanneer je werkt met, uh, nou ja, wat je zelf aangeeft in, in de verschillende gesprekken uh, waarover men kan lezen. Uh, werkt met uh, verslaafden of, of zelfs met mensen die inderdaad een, een, een moord hebben begaan of, of, of iets van die aard. Dat, dat het voor jezelf angstaanjagend kan zijn omdat je je toch een beetje vanuit een bepaalde vorm van kwetsbaarheid uh, laat zien... om ze te bereiken, die mensen. Dus kan het wel eens, zijn er momenten in, in je werk dat je denkt... oh, dit is best wel even angst aan jagen, maar ik doe het wel. Heel weinig van die momenten. Maar ik heb één keer een moment gehad... dat het wel angst aan jagen was. Maar dat had meer te maken met de kwetsbaarheid op dat moment van mezelf. Omdat ik toen zwanger was. En toen had ik iemand in de kamer en die werd erg agressief. En toen had ik wel zoiets oh jee. Mijn kindje, je komt nu niet dichterbij, want dan wordt het gevaarlijk. En dan moet ik optreden, dat zeg maar. Anders heb ik dat nooit gehad, die angst ook niet. Nee, want als je dat uitstraalt, en dat is merkbaar natuurlijk. Net wat ik zei, je bent je eigen instrument. Zal ik iets van angst hebben of voelen, dan ja, voelen dat zij dat. Ja, dat snap ik, maar dat ze niet meer zeggen open, dat het er nooit is. Nee, het, het is er uh, wel eens. Net wat ik zeg, ik heb het dus één keer in de situatie meegemaakt... Veel vaker bijna niet. Nou, wel eens als je iemand tegenover je hebt... en eigenlijk de achtergrond niet kent. Dus dat is zo belangrijk. Als je weet hoe iemand zijn leven is geweest... of die vertelt je dingen, dan krijg je altijd wel begrip... en dan kijk je op een hele andere manier daarna. Alleen, je moet altijd authentiek blijven. Hè? Je moet altijd wel jezelf blijven. Dat is zo belangrijk, dat je bij jezelf kan blijven. Want ik hoor natuurlijk wel heel vaak hele nare dingen. En soms heb je ook zoiets van... nou, het is eventjes genoeg. Ik vind het eventjes prima. En dan is het goed om even aan jezelf te denken... even een plek voor jezelf te hebben. Ik heb hele liefdevolle en goede collega's daarin, waarin we elkaar heel goed kunnen vinden. En je moet ook samen met elkaar dit kunnen doen, want het is natuurlijk geen gemakkelijk werk. En cliënten zeggen zelf ook wel eens, waarom doen jullie dit eigenlijk? Hè? Wat voor mensen doen dit werk? Nou ja, mensen die daar passie voor hebben. Mensen die willen zorgen, die willen helpen voor anderen. Dat voornamelijk ook. Maar die ook wel wat bagage meenemen, denk ik. Stel dat ik een van die collega's, die warmhartige collega's, zou bellen en ik zou zeggen, goh, ik heb hier Nienke Klopstraat te gast bij Nachtvluchten op Radio 1, het is tien voor zeven. Noem eens één slechte eigenschap van haar. Wat zou er dan naar voren komen? Te laat komen. <laughs> en dat is alles? Dat is een hele slechte eigenschap Dat is een slechte wij. eigenschap, maar ja. ik vind hem dan nog niet zo ernstig... op de een of andere manier. Oh, hij kan wel ernstig zijn hoor, wel vervelend voor anderen. <laughs> uh, wat zou er nog meer kunnen zeggen, een slechte eigenschap? Uh... Stel dat ik je man zou bellen, wat zou hij zeggen? Nou ja, dit wat ik net heb gezegd. Te laat komen. Ja, dat zou hij als eerste zeggen. Uh, dat ik misschien wel uh, kan drammen, wel een doordrammen ben. Dat, dat kan ook wel eens irritant zijn. Als ik iets wil of iets op tafel wil hebben, dan moet dat gebeuren ook. Je bent geboren op um, 5 april 1973. 5 april, dat is natuurlijk gewoon zo'n zo zo dramram. Precies. Waarschijnlijk. Precies. Dus ik kan ja. er niks aan doen, hè? Nee. Nee, dan hoef je daar geen verantwoording voor te nee. nemen. Nee. Dat zou heel makkelijk zijn. Nee, dat heb ik wel. Hè. Dus ook wel me gelijk willen halen, dat ze wel eigenwijs kunnen zijn. Ja. En kun jij nu al zien of uh, jouw twee zoontjes bijvoorbeeld een aantal van die kleine karaktereigenschapjes al aan het ja. ontwikkelen zijn zelf ook? Drammerig ja, of ongeduldig of Absoluut. eigenwijs? Absoluut. Ja. ja, ongeduldig ook, maar ook, ook drammerig. En uh, ja, zeker. Dat zie ik heel erg. Wanneer, wanneer staan ze op de Juromat? die twee? De oudste staat al op de Juromat. Staat er al op? <laughs> ja. Ja. Want die is toch pas 3,5 of drie? Ja, en nee, die is uh, gisteren weer naar judo geweest. Hij gaat gewoon wanneer hij zin heeft, zeg maar. En uh, papa geeft dan toevallig judoles op de vrijdag. Dus uh, daar is hij gisteren ook weer geweest. Nou, dat vindt hij geweldig. En dan moet ik ook wel lachen. Dan vraagt hij, zoals gisterochtend, eventjes aan papa. Papa, wat gaan we vandaag doen op het judo? Want dan is hij een beetje voorbereid. Dat vindt hij wel prettig. Dat hij weet of het uh, thema over de tijgers gaat. Of over kabout plop. Want dan uh, moet ze een cd mee. Nou, dat een beetje. Maar eigenlijk is hij dat dan ook een beetje aan het bepalen. Hè? Zo van, nou, ik wil eigenlijk vandaag wel over de tijgers, papa. En dat is gewoon zo leuk om te zien. En dan heeft hij zijn pakje aan. Ja, dat vind ik natuurlijk wel geweldig. Als ik dat Europak zie, dat heb ik zelf ook altijd nog. En ik train nog als het me een beetje lukt. Zeg maar één keer in de week wanneer ik daar tijd voor heb. Dus ik ben in sporten los geworden. Dat lukt ook helaas niet anders meer. Ik kan niet strak meer plannen en trainen. Dan zou ik het soms wel heel erg lekker vinden. Omdat ik dan weet dat ik met de regelmaat iets doe. Maar dat ja, is jij niet meer zo. Je wil graag heel duidelijk de controle hebben over ja. je leven. En over alle dingen die je doet daarin. Wat gebeurt er wanneer je die controle niet meer hebt? Of er overkomt jou iets waarvan je het allemaal niet in de hand hebt? Dan raak ik eerst wel een beetje in paniek. Als, ik, als me dat gebeurt, zeg maar. En dan moet ik echt eventjes tot mezelf komen. Dan word ik heel verdrietig. En boos. Ook. En dan uh, moet ik me eventjes terugtrekken en dan ga ik nadenken. En uh, dan moet ik met andere mensen gaan praten die dicht bij me staan, zeg maar. Om te vragen hoe die er tegenaan kijken. En dan wacht ik dan eventjes mee. En dan uh, probeer ik eerst nog wel mijn eigen zin door te zetten... om toch nog iets voor elkaar te krijgen als dat niet lukt, zeg maar. En dan op de duur dan reset zich dat wel weer een beetje. Maar dat is wel een beetje hoe het vaak gaat. Dan ben ik ook wel eerst neergeslagen. Maar ik heb ook wel heel snel dat ik dan weer lichtpuntjes zie. En denk van, oké, okay, kom op, vechten. Dat is wat ik altijd heb gedaan. En dat is wat in me zit en wat ik ook altijd zal blijven doen. Dat is ook wel wat ik uitstraal. Ook wel in mijn werk, zeg maar. En uh, Ik werk dus nu ook met sporters. Als sportpsycholoog, zeg maar. En dat vind ik ook fantastisch. Want voor mij is het cirkeltje dan een beetje rond. Met alles Daar wat heb ik heb gedaan. jezelf eigenlijk een beetje de taak toebedeeld om, om hen... Uh, uh, te begeleiden in het, in het nog beter uh, alles uit zichzelf te halen. Begreep ja. ik uit uh, de stukken die ik over je las. Ja. Ja, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Want iemand is al topsporter of is met de weg bezig daar naartoe. Ja. En dan, dan probeer jij te bewerkstelligen dat hij nog meer uit zichzelf weet te halen. Ik denk dan op een gegeven moment zit je gewoon aan je, aan je max en uh, dat is het dan. Ja. Nou, ook daarin uh, gaat het om het mentale aspect natuurlijk. Hè. Het is niet alleen techniek, tactiek wat je moet trainen... en, en uh, fysiek in, in orde zijn. Maar het is ook dat je gewoon mentaal in orde bent... en dat in orde houdt, zeg maar, op orde houdt. En daarin spelen heel veel verzetten mee. Het gaat over zelfvertrouwen, concentratie... maar ook omgaan met tegenslagen bijvoorbeeld. En ik heb dan zelf zo'n trauma meegemaakt met mijn knie. Ik ben nu heel erg bezig met traumatherapie, met EMDR... Vanuit de GGZ gebruik ik dat, maar ik gebruik het nu ook bij sporters... die dus een ongeval hebben meegemaakt of die uh, slecht slapen... door het overlijden van iemand uit de familie of wat ook maar. Hè, iets van dichtbijzijnd, een, een nare gebeurtenis hebben meegemaakt... die eigenlijk je functioneren belemmert en wat natuurlijk ook doorwerkt in je sport... Die behandel ik met EMDR. Nou, dat is gewoon echt ja, fantastisch. Daar EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dat is wel een heel ingewikkelde term. Ja, klopt. Kun je dat in 30 seconden uitleggen, wat dat precies is? Je gaat samen met iemand kijken wat het nare gebeurtenis is geweest. Daar maak je een plaatje van. Dat plaatje ga je bewerken door middel van bilaterale stimulatie. Dus het is met vingerbewegingen of uh, met uh, tikjes in de oren, zeg maar. Dan gaan mensen dat verwerken, waardoor de blokkade weggaat uit je hoofd, zeg maar. En dan kunnen ze eigenlijk weer gewoon uh, functioneren. Dan hebben ze die lasten niet, dus die nachtmerries niet... het vermijdingspatroon niet, de angsten niet meer. Die gaan daardoor weg. Want dat zijn de, de klachten eigenlijk van hun PTSS. Hun posttraumatisch stressstoornis. En uh, dat merk ik op heel veel dingen. Maar ook bij vaarlang speelt dat in het sporten. Wat ik ook wel heb gekend. Maar en, dit klinkt als een heel eenvoudig iets. Ik uh, doe wat tikjes daar en wat uh, Ja, dat is het natuurlijk niet. Nee, het is veel complex. Ja. Er zit een hele theorie achter. Een hele cursus die je daarvoor moet volgen. Is, is het een theorie die, die inderdaad wetenschappelijk bewijsbaar is? Of, of is het een, een vorm van uh, alternatieve geneeskunde? Nee, geen alternatieve geneeskunde. Uh, men is nog steeds bezig met wetenschappelijke benadering daarachter... omdat het heel erg lastig is wat er in ons hoofd gebeurt, zeg maar. <laughs> ja, <laughs> ontzettend lastig. Uh, Shapiro is degene die dat heeft bedacht de oprichten daarvan... Zeg maar, uh, bij veteranen, oorlogstraumas, daar wordt het heel veel bij gebruikt. Maar uh, uh, de, de eigenlijke... Ja, een reden daarachter, zeg maar, is dat dat toen ging werken vanuit de praktijk. Dat ze het hebben gezien. Ze zijn nu mee bezig met onderzoeken steeds meer. En er is al meer wetenschappelijke kennis over hoe dat nou precies werkt. Maar echt de vinger daarop leggen kun, kan men nog niet precies. En dat is allemaal nog gaande. Maar ik ben uh, eigenlijk daarvan overtuigd dat het binnenkort gaat komen. En het is natuurlijk ook heel mooi om daar zelf dan bij betrokken te zijn... Ja. bij dat ontwikkelingsproces wat nog steeds gaande is. Absoluut. Je ziet mensen gewoon, uh, of moeders waar kinderen van zijn overleden... binnen één tot twee sessies, en die niet meer kunnen functioneren vanwege hun schuldgevoel, dat ze weer functioneren, dat ze weer kunnen leven. Kijk, de nare gebeurtenis gaat nooit weg, maar de last die je daarvan over hebt... en eigenlijk de negatieve cognitie die je daarna hebt gekoppeld... je schuldgevoel of dat je denkt dat je machteloos was... terwijl je iets had moeten doen, zeg maar... Die wordt verwerkt en daardoor kunnen mensen weer functioneren. En dit is een therapie die ik nu in mijn vingers heb, zeg maar. Die zo fantastisch is, die is effectief, eh, snel, kort. Zijn er, sites, zijn er sites te vermelden waar mensen over exact ja, deze uh, behandelmethode iets kunnen lezen? Ja, dat is www.emdr.nl. Er staat alles op uitgelegd, zelfs met filmpjes erbij, informatietheorie. Nou, iedereen die hier maar ook iets van denkt te hebben of herkennen, zeg maar, die zou ik dit gewoon echt aanraden. We zetten het ook gewoon even op de site nachtvluchten.fm. Dan kunnen mensen de link daar ook vinden. Waar ben jij, Nienke Klopstra, over 30 jaar? Want je wordt dit jaar 38, dan ben je 68. Oeh la la. Wat denk je? Op de Malediven. Dat lijkt me een heel goed uitgangspunt. <laughs> Want en waarom Heerlijk. de Malediven? Misschien mogen we dan wel rentenieren. Dan al? Ja, dat hoop ik. Dat hoop ik echt. Dat lijkt me zo fijn. Nee, dan hoop ik dat ik ergens ben waar ik kan genieten van mijn leven. Waarin ik dat ook doe je nog... nu toch ook, neem ik aan? Absoluut. Ja. Maar nu heb ik het nog wel een beetje druk. Ik ja. zou het wat minder druk willen hebben dan natuurlijk. Genieten van mijn kleinkinderen misschien. En uh, dingen doen, uh, alleen maar dingen doen die ik leuk vind. Hè? Dus werkzaamheden, maar niet hele dagen moeten werken. Maar gewoon leuke cursussen geven of praten. Dus ik heb uh, vorige week uh, weer lezing gegeven op de top 5 coachopleiding. Uh, dat zijn hele leuke dingen over het zwarte gat, over stoppen van topsporters. En, uh, nee. Dat zwarte gat hebben we helemaal niet meer over gehad. Waar mensen nee. in komen als ze stoppen met hun topsportcarrière. Nee, klopt. Volgende nee. keer doen we weer een uurtje. <laughs> Nienke Klopstra. <laughs> um, ja, de Malediven. Nou, ik zie dat wel voor me. Ja, en dan mag je ook gewoon ruim boven de 52 kilo gaan wegen. Heerlijk. Vind je niet? Um, Nienke Klopsta, ik heb hier een doosje vol geluk. Uh, dat is uh, gemaakt van handgeschept papier. En je ziet ook hele kleine bloemblaadjes daarin. Daarin zitten een heleboel kleine papieren rolletjes. En op elk rolletje staat een spreuk, een geluksspreuk. Er zijn er ook al een heleboel uit, zoals je ziet. Er ligt een pincet bij. En nu mag jij op goed geluk, terwijl ik zo meteen even ga afkondigen... mag jij daar een rolletje uithalen. En de spreuk die daar dan op staat, dat is jouw geluk voor deze dag of voor het komende weekend. Of als we heel opportunistisch kunnen zijn... als de mooie spreuk is voor de rest van het jaar. Okay, nachtvluchten is voorbij. We zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 29 januari. En ik was in dit laatste uur... in de gesprek met voormalig topjudoka... orthopedagoog en psycholoog Nienke Klopstra. En voor alle informatie over onze uitzendingen... kunt u kijken op nachtvluchten.fm. De techniek was in handen van Anne Bakema... redactie en regie Barbara Elbert. Samenstelling en presentatie Nora Romanesco. En zometeen kunt u gaan luisteren... naar